Het aantal incidenten met verwarde mensen blijft stijgen. Vorig jaar waren het er bijna 66.000, 10 meer dan in 2014. Uit cijfers van de politie blijkt verder dat het aantal meldingen de afgelopen vijf jaar met zo'n 65 is toegenomen. Het leger De Zijls en de woningcorporaties waarschuwden eerder al dat de problemen met verwarde mensen toenemen door bezuinigingen op de zorg.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 De AIX in Amsterdam sloot op 392 punten de laagste beurstand sinds 17 maanden. Vooral de banken zaten in de hoek waar de klappen vielen. Door de dalende beurskoersen is er een zes weken tijd wereldwijd voor 6000 miljard dollar aan beurswaarde verdampt. Het weer vanuit het westen geleidelijk droger, later opnieuw buien, mogelijk met natte sneeuw. Morgen bewolkt en ook dan kans op regen, het wordt zo'n 7 graden. En dit was het. En was het ZFM, gekregen. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat voor knooppunt Amstel nog altijd 4 kilometer file. De andere kant op van Amsterdam naar Utrecht tussen Apkoude en Breukelen, 8 kilometer. Op de A6 van Lelystad naar Muiden zijn bij knooppunt Muidenberg drie rijstroken dicht na een ongeluk en dat levert 5 kilometer op. De A9 Diemen-Alkmaar tussen de afrit AMC en knooppunt Badhoeverdorp, 6 kilometer. Dan de A10 De Ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel 2 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A10 is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt de Nieuwe meer. Daar is nog een rijstrook dicht en daar is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 Ja, ja, ja, ja, ja, een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van CFM in de Avond. Alweer de tweede aflevering sinds ik weer terug ben op de radio. Hartelijk welkom en welkom. Leuk dat u luistert. Vandaag in CFM in de Avond live hebben wij uh, ja, de welbekende dubbelhit. Net als vorige week hebben we twee liedjes naast elkaar gezet die op elkaar lijken of wat dan ook. En het heeft te maken met Jeroen van der Bo. Dus zometeen de dubbelhit. We hebben de laf Top 5. Natuurlijk als laatste het verzoek kwartiertje. Maar we hebben ook vandaag een interview met niemand minder dan onze Zandvoortse topper Yves Berendsen. Hij komt zometeen live in de studio. En ook het tweede uur Mike Danen, ook een Zandvoortse topper. En hij gaat een evenement in Haarlem organiseren en daar gaat hij ons zometeen alles over vertellen... Wilt u verzoekjes aanvragen? Dat kan via 023-573-0393. Nogmaals, 023-573-0393. Of log in op Facebook, facebook.nl slash ZFM in de avond live. Nogmaals, facebook.nl slash zfm in de avond live. Dan kan u vragen stellen aan Yves Birenzen of verzoekjes aanvragen voor zometeen het verzoekkwartiertje. Wilt u live in de uitzending komen? Dat kan ook. 023-573-0393. Dus zometeen hebben wij Yves Birenzen in de uitzending. En we gaan dit uur natuurlijk ook de dubbelhit voor u doen. Dus allemaal leuke, allemaal leuke plaatjes en muziek natuurlijk ook. Wij gaan lekker muziek draaien, dat doen we met niemand minder dan... Luna. We lopen door de slagen naar de schut van de stad. Dit is onze nacht, wie had dat ooit nog verwacht? Oh.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 I have to learn, have to try, I have to trust. I Ja, ze zijn al een, al een tijdje niet meer bij elkaar. En dan heb ik het natuurlijk over Craship. Dat is alweer een tijd geleden. En dat uh, zeiden ze natuurlijk allemaal aan het einde van het, uh, ja, van het concert natuurlijk. We want more. En dat uh, wil, wil je dan ook. En uh, ze stoppen. De helaas. Um, ja, degene die, uh, waar we het nu over gaan hebben is al, gaat al lang niet stoppen. Want uh, hij heeft een heel goed carrière nadat hij uh, een discotheek ooit had in Zandvoort. Uh, ik heb het over de dubbelhit uh, van uh, deze week. En de dubbelhit, zei ik al, heeft uh, niet alles te maken met uh, Jeroen van der Boom. En uh, ja, in 2008 bracht hij uh, het liedje uh, Jij bent zo uit. En dat was natuurlijk een vertaling van een... Uh, bepaald nummer van iemand anders. En die gaan we zeker ook zometeen draaien erachteraan natuurlijk, want dat is de dubbelhit. In ieder geval uh, ja, bekend geworden door Jij bent zo. Daarna ging het uh, als een sneltrein in zijn muziekcarrière. Later werd hij ook tv-presentator bij uh, SBS6 van allerlei mooie succesvolle programma's. En hij eindigde natuurlijk ook bij de toppers, wat uh, zeker een uh, succesvol carrière is. En dat ging allemaal, begon eigenlijk, ja, toch allemaal met het ene nummer, hè? Met het ene nummer. Grillen jij, maar dat ik nooit een dag niet heb geleefd. Dus verrast me maar weer, ook al doet het zozeer. Jeroen van der Boom hier op CFM Zandvoort uw lekkerste station van uw regio. Ja, en we waren bezig met uw dubbelhit. Dit was dan in 2008 uitgebracht door Jeroen van der Boom. Jij bent zo en dat is natuurlijk uh, ja, een dubbelhit. En dat heeft dan alles te maken met het volgende liedje. Want het volgende liedje is van niemand minder van David Bisbal En deze David Bisbal komt uit Spanje en uh, heeft in 2007 het... Uh, ja, het uh, volgende liedje uitgebracht. Uh, en hij heeft al diverse keren... in uh, Nederland uh, opgetreden. Ook tijdens uh, de toppers. En zo. Dus dat, uh, ja, dat, uh, dat was een heel erg leuk optreden. Een duet voor hem uh, optreden. En die zullen we zeker ook nog eventjes gaan draaien binnenkort. Maar u kan hem vooral ook vinden op onze Facebookpagina. www.facebook.nl slash ZFM in de avond live. U gaat luisteren naar David Bisbal met uh, ja Silencio. Tengo palabras de todo y de nada el tiempo se las llevo, solo queda la noche en mi interior ya está frío de amor. Ja, dit was een live versie van de optreden van De Feest Piano's. Een productie van Fred Koenders die helaas uh, is overleden. En uh, daarom uh, draaiden we toch nog een keertje stapel op jou van De Feest Piano's. En uh, dames en heren, hij is uh, binnen hoor. Uh, hier is uh, Yves Biddensen. Goedenavond uh, Roy. Goedenavond. Uh, leuk dat jij mijn eerste gast bent in de studio. Ja, top man. Naar na tijden weer uh, een gast in de studio. En uh, hartstikke leuk uh, dat jij er uh, bent. Ja, altijd. Yves, we kennen jou als, uh, natuurlijk als onze eigen Zandvoortse topper of zanger, ja, ja, nou om ja. het zo maar even te noemen. Ja. En uh, je hebt het een druk de uh, afgelopen tijd gehad, hè? Ja, klopt. Uh, afgelopen jaar, zeg maar dan, uh, het jaar 2015 dus, uh, was voor mij echt, uh, echt, uh, echt waanzinnig allerlei uh, dingen om me op pad gekomen. Bloed, zweet en tranen en uh, ja, liedjes gemaakt, singles Pardon. Uh, en uh, ja, dat heeft het allemaal goed uitgepakt. En uh, 2015 was wel echt het jaar waar, waar voor mij, waar, waar, waar, ja, waarin ik een grote stap heb gezet uh, richting uh, hopelijk nog mooiere, mooiere, mooiere jaren. Ja, want het begon inderdaad uh, bij uh, natuurlijk Koning een tijdje terug. Ja. Dat, je ja, dat was toen nog Koninginnedag, Ja. ja. Het uh, was uh, voor de klikspan. Dat, dat, dat was eigenlijk. Dat was, nou, dat, dat was je allereerste, allereerste optreden. Uh, ja. Voor Peter bij de klikspan. En toen is het eigenlijk een beetje als een soort geintje is het gaan rollen. En. Uh, ja, nu ongeveer uh, ja, drie jaar later. Uh, uitgegroeid tot, uh, tot iets, uh, iets heel leuks. Ja, zeker iets leuks. Uh, je, het begon, je zei net al. Uh, bloed, zweet en tranen. Daarna won je Jantje's uh, verjaardag ja. van de ook, ja. Ja, ja, ja, dat zijn allemaal dingetjes. Uh, ja in en tranen, dat is er is, is natuurlijk uh, niet regionaal. Het is gewoon ja, voor uh, 800.000, 900.000 mensen. Maar uh, dat, dat, dat, bijvoorbeeld ja, de talentdag van je doet daar zeker niet voor onder. Want het heeft me ook weer heel veel gebracht uh, in de regio Amsterdam en uh, Noord-Holland. En uh, ik, ja, ik, ik ben er nog steeds. Iedere maand uh, deed ik daarop en is altijd, uh, altijd feest. Ja, dat zijn ook dingen die, uh, ja, die je goed doen en... Uh, ja, dat zijn allemaal dingetjes die, die een heel, heel mooi jaar maken, weet je? En uh, dat is, daar ben ik ontzettend uh, trots op. Ze zijn op zoek naar je opvolger, hè? Als vaste uh, ja, ja, uh, ja. ja, ze zijn nu weer. Bij, bij, ja, ze zijn, komen ieder jaar. Ik heb natuurlijk, het is nu het uh, derde jaar. Afgelopen jaar heb ik dan, uh, heb ik dan gewoon. het jaar ervoor overigens ook meegedaan, toen werd ik derde. En nu inderdaad, ja, het loopt ook zo ontzettend goed. Het, het, het wordt zo druk bezocht. En, en ik raad het ook, ik zeg tegen iedereen, ik raad het iedereen aan om, om, je, om je in te schrijven. Want het is echt een, het geeft je echt een boost gewoon als uh, onbekende zanger of zangeres. Het is echt, uh, echt top. Ja, 2015 was jouw jaar. Het begon een beetje in het begin, een jaar geleden uh, toen stond je in Ahoy. Ja, dat was in... Uh, ja, dat was ook in maart, ja. Dat was in maart en net eventjes na bloed, zweet en tranen kwam, kwam dat inderdaad uh, op een paar. Dat is ook wel een van de dingen die ik, uh, die ook wel echt heel, heel gaaf zijn geweest. weet je uh, met de hele grote bus hier uh, met uh, ongeveer, uh, ja, hoeveel mannen, Ik geloof 120-130 mensen. Ja, het was uh, na, gezellig naar Rotterdam, ja. twee bussen vol <coughs> en. Uh, ja, in een bomvol Ahoy met echt artiesten als Marianne Weber, Sean ja, Vest, echt grote namen. En, en ik stond daartussen, dat was echt, uh, echt top. Ja, ja, dat vergeet je niet meer. Nee, ik, ik was erbij en ik, ik ja, heb een hele helen? leuke dag gehad. Dat, dat <kugt> weet ik nog, dat is gewoon al bijna een jaar geleden. En, uh, ja, ja, hartstikke leuk. En toen, uh, toen werd je clip ook opgenomen, je eerste clip van je eerste single. Ja. Ja, dat was mijn eerste liedje voor jou en uh, die hebben we inderdaad daar opgenomen in de, in, in de studio in Vallendam en, uh, en in, in, in, uh, in Ahoy. Dus echt, is een hele gave clip geworden. Een beetje een soort, een soort verhaallijn zit erin van als het ware de klikspaan naar, uh, naar Ahoy. En uh, ja, dat was wel heel gaaf. Dat was wel heel leuk gedaan door die, door die jongen die dat heeft gemaakt. We gaan hem zo meteen wel eventjes op onze Facebookpagina zetten. Kunnen mensen thuis ook even kijken... als ze het nog niet hebben gezien natuurlijk. Dat uh, gaan we gewoon even doen. Yves, zullen we er gewoon even naar luisteren? Naar jouw eerste single? Zullen we het doen? Lijkt me heel erg hevlig. Yves Berensen met... Als hij laat. Dat is een lastig liedje hoor. Ja, heel lastig. Het staat natuurlijk helemaal onderaan in de lijst. <laughs> Kijk, er is hij. Voor jou.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 dansen van Henk Dissel hier op CFM Zandvoort. En daarvoor hoorde jij voor jou van Yves Berensen en over Yves Berensen gesproken. We hebben nog steeds natuurlijk hier in de uitzending wel gezellig eventjes dat je er bent. Ik ben nog niet weg hoor. Nee, gelukkig niet. <laughs> nog een kwartiertje hebben voordat het, het volgende uur weer ingaat. Yves, ja, we waren bij voor jou gebleven. Uh, we hebben Ahoy gehad. Uh, we hebben je beginperiode uh, gehad. Um, en um, ja, toen na die periode dat jij eh, opgetreden had in Ahoy, kwam jouw eerste CD-presentatie. Ja, ja, ja, ja. Toen, uh, ja. Toen hebben we besloten om, uh, om een uh, zeg maar feest aan te hangen. Uh, aan de, aan de ja, zeg maar der promotie. En uh, eigenlijk ook gewoon omdat ik wel van feestjes hou. <laughs> <laughs> en dat hebben we toen gedaan bij Beach Club vroeger. En dat is echt, uh, als ik daarop terugkijk, ik ben op allebei de presentaties trots, maar dat was wel echt wel echt, uh, ja, gewoon perfect. Weet je? We hadden mooi weer. Dat was, in, dat was 21 april uit mijn hoofd. <coughs> en er waren heel veel mensen. Ik geloof 600, 650 mensen. En uh, alles klopte gewoon. En, uh, dat, is, en wat, dat staat voor mij wel op nummer één, als je me dat zou, uh, zou vragen. Ja? ja, dat hebt ook zoveel uh, goeds, goeds, uh, goeds gedaan voor het, uh, voor het liedje. Buiten dat natuurlijk gewoon ja, best wel goed Goed en ja, vrij meesingbaar liedje is. Uh, die heb ik dus, zeg maar, zodoende nog, uh, nog meer onder de aandacht weten te krijgen. En uh, ja, dat was top. Dat was echt top. Ja, daar heb je veel aan gehad. Je, je, overal waar je ook keek op de hitforums en uh, radiostations. Nederlandstalige zoals sterren.nl. Het ging maar door. En ja. het ging maar door op, op leuke posities. Ja. Ja. ja, op een of andere manier... Uh, uh, Kijk, je bent natuurlijk vrij nieuw en je komt met een eerste liedje. En als radio-dj of weet ik veel wie, als je dat dan bekijkt en je luistert... dan denk je, nou, dat is best leuk. Maar ja, dat is allemaal vrij nieuw. En ik ben eigenlijk wel direct leuk en goed opgepakt door diverse radiostations... waaronder Radio NL, Avrotros, Sterren... En heel veel lokale radiostations zoals dit, weet je. Die ja. ik allemaal, allemaal, allemaal ben afgegaan ter promotie van die, uh, van die single. En, Oeh, er is een te trillen. <laughs> ben jij dat? Nee, ik weet het niet, ah, maar dat, dat maakt niet uit. Uit. Um, En al die kleine radiostationnetjes bij elkaar, dat, dat, dat, dat, dat, dat maakt het, uh, dat, dat, ja, of het, of, het, of het aanslaat. En dat is wel, wel gelukt, ja. Absoluut. En uh, ja, het is een hele periode van allemaal mooie dingen. En toen uh, kwam Droomvrouw op je pad. Ja, ja toen uh, kwam de tweede single uit. En ja, daar ben ik ook ontzettend trots op. Uh, iets vlotter uh, liedje. Tenminste, iets... Uh, ja, uh, zeg maar qua arrangementen. Iets, um, ja, zeg maar iets muzikaler. Uh, iets uh, gecompliceerder. En uh, ja, ook gewoon weer een heel leuk liedje. En uh, ook die cd-presentatie was ook weer uniek. Ja, ja. Midden in de Haltestraat. Nou ja, je, je weet het, uh, je kent het als geen ander. En 24 uur de straat dicht. Gewoon een tent gebouwd binnen 4, binnen 5 uurtjes. En uh, diezelfde avond nog uh, ook 500 mensen ontvangen. En uh, uh, ja, echt weer een feest gewoon met uh, leuke gastoptrainers. En. Ja, dat is een beetje, ik heb dat ook een beetje, ik zie het nu als een, beetje als een soort van als mijn, mijn, mijn handelsmerk. Gewoon bij ieder uh, liedje wat eruit uitkomt gewoon een feest. Ik, ja, dan denk ik van, ja, weet je, het is leuk. Mensen vinden het leuk en de afgelopen twee keer is zo goed bevallen door iedereen. Uh, ik bedoel, ja, er dus komen toch 600 mensen, komen toch gewoon die kopen een kaartje, die nemen de moeite om naar je toe te komen. Uh, dus ja, dat is, dat is, dat is gewoon top, dat blijf je bij. Echt werelds. En uh, wat, wat, wat uh, wens je voor komend jaar? Als, uh, het jaar is net begonnen, we zijn uh, bijna twee maanden verder. Um, nou, ik wens dat ik gewoon uh, op deze voet verder kan gaan. En uh, ja, gewoon ja, liedjes uit blijven geven en uh, optreden. En uh, dat, ik, ik zie ook dat het allemaal dat, dat gaat. Het is ook wat, wat breder, weet je. Het is niet meer uh, alleen Noord-Holland. Ik kom nu ook wel eens in Brabant, in berg op Zoom, uh, Zuid-Holland. En uh, ja, gewoon hard werken. En, uh, en, en het is, ik vind het ook ontzettend leuk wat ik doe. Dus ik, ik, ik, ik handel gewoon uit... Uh, uit ja, uh, ik, omdat ik het leuk vind en het gaat goed zo. Dus ga gewoon lekker door. Dus je hebt gewoon voor je hobby je werk gemaakt? Ja, ik heb absoluut van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Ja, daar ben ik nog steeds heel blij mee. Ja, ja. Absoluut, top. Yvesje je staat uh, binnenkort in Hilversum... Bij ja, klopt. Kan je wat vertellen over het evenement? Want ik heb het beloofd aan de organisator... om toch eventjes uh, te vragen. Iets over het evenement. Wat, wat, wat is dat voor mooi evenement? Want het gaat over mooie liedjes. <tosses> uh, ja, het is nu de derde, de derde, de derde serie. De derde, de, de derde keer dat het nu is. Ik heb de eerste keer mee mogen maken. En het is uh, ja, smaakvol Nederlands. Dit is zeg maar Nederlandstalig. Uh, maar dan, ja heel breed, dus uh, gaat van Anouk naar uh, bij wijze van spreken, uh, ja mij en zo, uh, zo, gaat het verder. En het is een hele mooie locatie. Ik was gisteravond nog tijdens het concert van Danny Braaf. Uh, dat was dan in het theater en waar zeg maar smaakvol zich afspeelt is als het ware zeg maar in uh, in een soort uh, in foyer, in een foyer. Ja, ja. En druk bezocht, aankomende keer leuke artiesten, André Hazes Junior, Tino Martin, uh, Quincy, noem maar op, allemaal leuke namen. En, uh, volgens mij gaat de kaart verkopen ook erg hard, dus ik weet ook niet of er kaarten nog zijn, maar als je zou willen moet je even kijken op smaakvolnederlands.nl zo. Ik zit even te kijken, <laughs> nee, gooilandtheater.nl. Gooi, uh, uh, <kijf> Oké, okay, gooilandtheater.nl ja. kan je kaart bestellen. Ja, nou, of uh, of uh, via Facebook uh, gewoon even opzoeken. En dan zijn de uh, kaartjes uh, uh, 17,50 en aan de deur 22,50. Oké. Okay, oké. Okay. Dus, uh, en uh, misschien belangrijk om te zeggen wanneer het is. Het is zondag 28 februari. Dat is ook handig, ja. Nou zijn de, me de meeste mensen vrij, dus ja, toch? dat moet goed komen. En uh, ik ben er ook een keer geweest. Fantastisch evenement. Ja, absoluut. Credits naar de organisatoren. Jouw... Uh, ja, ik heb je net gevraagd wat zijn je wensen. Maar uh, de toekomstplannen. Misschien heel, be heel belangrijk. Uh, wat um, wat, wat uh, Zie jij al iets komen wat komen gaat? En uh, wil je misschien wat vertellen? Um, nou, ja, uh, wensen, wensen, wensen. Nou, ik hoop uh, gewoon dat er, dat er uh, binnen nu en, uh, en, en een korte periode... misschien iemand, uh, iemand komt die uh, in, in deze... Deze wereld misschien verder kunt helpen. Weet je, kijk, ik ben natuurlijk begonnen drie jaar geleden. En uh, je doet je best. En je, alles wat, je, wat, je, wat in je bereik ligt, dat, uh, dat doe je om, om, om, om, om, om, uh, om, uh, om stappen te zetten. Uh, maar op een gegeven moment ja, de, zonder bepaalde know-how loop je toch tegen de muur aan. Dus uh, ja, hopelijk is, is, is er misschien een partij of, of, of die, die, die misschien zal zeggen van nou, weet je, met jou. Uh, willen wij het wel eens proberen en uh, kijken hoe dat gaat. Dus uh, hopelijk uh, gaat dat gebeuren, maar uh, ja, je weet het niet. Het kan raar lopen. Ja, We gaan het allemaal zien. We gaan hey. het zien. Ik, uh, en als het allemaal... wel eens is, kom ik nog een keer bij je toe. Dan kom, kom ik, kom ik zeker je vertellen. Doen. Ook zeker komen. Maar ook als er een nieuwe single uit is, dan draai je hem gratis. gratis. Absoluut. Gratis. Gratis. <laughs> oh, gratis. Ja, ik betaal natuurlijk elke keer geld om het <laughs> ja, te draaien. En ja, ja, ja, ja. nu ja. doe je het gratis, dat vind ik aardig. Ja, altijd. <laughs> Mag ik jou heel erg bedanken voor je tijd. Jij bedankt, Roy. Top man. Tot snel. Oké. Okay. Dames en heren, Yves Berensen met Droomvrouw. Zometeen uh, hebben wij uh, natuurlijk uh, allerlei andere gezellige muziek. De Love Top 5 hebben we nog een interview met uh, Mike Danen. Of verzoekjes 023-573-0393. En uh, dames en heren, we gaan draaien hoor. Hier is Droomvrouw van Yves Berensen. Danny Vroger. Met uh, vandaag hier op CFM Zandvoort. Zomer of winter? Altijd weer CFM. En ik uh, wil uh, graag Yves Berens heel erg bedanken voor zijn komst. Wat een leuk, gezellig interview was het dat hij uh, hier uh, tijd voor heeft gemaakt. Daar zijn we heel erg uh, blij en trots op. En wie weet, uh, komt dat leuke nieuws uh, binnenkort uh, wel. En kan hij dat uh, mooi in deze uitzending uh, vertellen? Zometeen in de tweede uur. Mike Danem. Hij geeft een interview natuurlijk over zijn event Mike Daan Friends. En natuurlijk de Love op 5, het verzoekkwartiertje. En we gaan langzaam op naar het nieuws. En voor het verzoekkwartiertje kan u bellen naar 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. Langzaam op naar het nieuws van CFM in de avond live. Zometeen het tweede uur zien we u. hopelijk weer terug. Laat vooral een berichtje achter via onze Facebookpagina Facebook.nl slash ZFM in de avond live of bel gerust even naar de studio. Tot zometeen. Via de kabel op 104.5 en